We staan strak In ons trainingspak Wij willen hakken en flippen en doorgaan de hele nacht Wij zijn niet moe We gaan maar door Zwaar uit ons dak, strak lekker zijn een supergevoel ik flip en ik hak